7 uur. Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump ontkent dat hij is gewaarschuwd dat Rusland zou betalen voor aanslagen in Afghanistan. Gisteren meldden verschillende Amerikaanse kranten dat Rusland onder meer de Taliban geld zou hebben betaald om NAVO-militairen te doden. De kranten hoorden dat van anonieme medewerkers van geheime diensten. Trump noemt het nepnieuws en zegt dat niemand iets hierover tegen hem of vicepresident Pence heeft gezegd. Rusland ontkent dat er is betaald voor aanslagen en noemt de berichten nonsens. Een betoging in Groningen tegen de coronamaatregelen is zonder problemen verlopen. Zo'n 300 mensen kwamen bij elkaar in het stadspark. Ze hadden leuzen bij zich als stop de lockdown en geen anderhalve meter. De burgemeester van Groningen had toestemming voor de demonstratie gegeven. Bij een protest in Den Haag op het Malieveld hield de politie bijna 40 mensen aan. De betoging was vooral verboden. Daar kwamen ongeveer 100 mensen op af. In de Amerikaanse staat Kentucky heeft een man op betogers geschoten bij een antiracisme demonstratie. Eén man werd gedood, een tweede slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Kentucky heeft verder nog niks bekendgemaakt over de toedracht. Ook is niet duidelijk of de schutter is opgepakt of geïdentificeerd. Vanaf volgende week vrijdag is in het Brabantse dorp Moorgestel de eerste kermis van dit seizoen in Nederland. Lange tijd zag het ernaar uit dat er dit jaar vanwege de coronamaatregelen helemaal geen kermissen zouden zijn. Maar door de versoepelingen die 1 juli ingaan zijn kleine kermissen weer toegestaan. Het plein in Moorgestel biedt genoeg ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Ook grotere kermissen, zoals die in Tilburg, maken plannen om in aangepaste vorm door te gaan. Het weer, vanavond klaart het op en het blijft zo goed als droog. Vannacht koelt het af naar graad of 13. Morgen krijgen we, nu en dan zon, mogelijk een bui bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon -Zon -Zon Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de WOK! Waarom? Waarom? Patrick, waarom? Waarom is dit nou weer? Waarom moet dan nou altijd die opening? Precies wanneer ik het nummer wil instarten, uh, komt ineens. Waarom komt dit nummer er doorheen? Ik weet het niet. Een foutje van de. Ja. Het is wel een goede nummer, maar het is niet het nummer wat ik wil draaien. Ik had eindelijk een lekker nummer om mee te beginnen. En dan krijg je dit weer. Nou, welkom allemaal. tweede uur. Ja, welkom allemaal. We gaan hem nog doen, want we moeten wel lekker beginnen. Eindelijk iets waar we niks aan kunnen doen. Ja. ja, Nee, we gaan hem wel lekker beginnen natuurlijk. Ik zou zeggen, doe even lekker mee. Schrijf alles aan de kant. The rule is Mensen die nu uh, toevallig uh, dicht bij hun computer zitten en, of internet. Kijk even op zfm-live.nl. Oh, hij is inmiddels al gestopt. <lacht> Ik ga <zit al lacht> weer op, op mijn kont. Ik ben kapot. <lacht> <lacht> Ik ben, helemaal... Jou, we beginnen lekker hoor. Dat is een goede opening. Moeten we vaker doen dit. Ja, als het goed geïnstalleerd is. Zo, wat een rust ineens. Even ah, bijkomen hoor. <lacht> Je hoorde mij ook af en toe er gewoon doorheen schreeuwen. Ja, joh, dat kan echt niet, hè? Eigenlijk niet, hè? Maar ja, dat is zo'n lekker nummertje. Ik zat er helemaal in. Ja, dat dacht ik. Dat dacht ik. Hé, hey, ik heb nog een klein dingetje. Een klein dingetje dan, hè? Ja. Uh, ken je Leo Vender? Wie? Leo Vender. Mm. Nee? Denk je niet? niet? Nee, oké, okay, dat maakt niet uit. Ik ken hem ook niet. Oh. <laughs> <laughs> oké, okay, nee. Nee, ja, dat is de uitvinder van de Telecaster en de... Van de wat? De Telecaster en de... Stratocaster. Uh, uh, en zelf kon hij geen gitaar spelen. Oh. Dat is een gitaarmerk uit, allemaal. Oh. Oh. <laughs> weet ik veel. Leo, de, uh, uitvinder van de wereldberoemde uh, Fender gitaar, uh, Kon zelf geen gitaar spelen. Uh, wel weet hij heel veel van een gitaar af. Toen hij het bedrijf in 1965 verkocht... Had, 65? Leo, had Leo... een omzet van 40 miljoen dollar... op zijn naam staan. En ja. kon hij nog steeds niet die viool halen. Nee, dat niet. Maar gelukkig speelt hij, uh, nou ja, hij heeft de gitaar gemaakt en niet echt viool. Het lijkt op elkaar, hè? Nee, dat is niet ja. zo. Nee, echt niet. Neem okay. je woorden terug. Zeg ik sorry. Denk... Sorry, Son. Oh, nee, dat is een andere reclame. Ja. Nee, dus dat is weer een uh, klein beetje. Leuk, hè? Ja. Nee, goede informatie. Ja. Had ik echt even nodig. Ja, maar het is oh. leuk, vind ik. Om, uh, dingen wat je niet weet. Nou ja. Misschien wisten mensen dit wel, maar ik niet. Ik ook niet, hoor. Ik heb misschien straks nog wel een dingetje, maar we gaan maar ja, lekker dat muziek is, dat hier. Is, dat is misschien omdat het uit 1965 komt, hè? Ja, wij zijn nog niet zo oud. Ik kom uit 2001. Hé, hey, oh ja. <laughs> dat dat is uh, 45 uh, jaar van mijn tijd. 35 ja. jaar. Ja, daarom. En ik kijk uh, 92, dus ja. Kijk, jij komt al in de buurt. <laughs> ja, nog lang niet, <laughs> En bedankt, hè? Graag gedaan, hè? Ja, dank je. Oké. Okay ja oké okay, oké okay, ja dat zou ik ook zeggen hier is Benny en de Super Lonely zometeen om uh, kwart over zeven mijn top vijf mm -hmm.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 Wat zei je nou? Ik zeg zo, alleen zijn we niet. We zijn met z'n tweeën. Meen je niet? Ja. Zijn we gewoon met z'n tweeën? We zijn gewoon met z'n tweeën. Jongen, waar heb je dat muziekje uh, nou gelaten ja, ja, ja, ik ben heel bezig, joh. bezig. Oh. Kan niet alles tegelijk. Moet je het wel aanzetten. Zat dan. En ja, het, het is, is zover hè? Het is zover. Ben je er klaar voor? Ik uh, denk het wel. Ja? ja? Ja, zeker. Wat verwacht je ervan? Heb je al geluisterd? Hè? Ik heb wel een beetje voor geluisterd. En ik heb er eentje waar ik echt... ...helemaal niet blij mee ben. Maar oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Ja, dat kan, dat kan, dat kan. Dat nou kan. Oh, jij ook, dus ik ook. Ah. Oh, oh. Um, nee, uh, dan gaan we even kijken hoor. Dan moet ik het knopje weer zien te vinden. Oh, hier ook. Nummer 5. Ja, mijn nummer 5 uh, voor deze week. Dat is van uh, The Mexican. Met uh, You and Me. En The uh, dat is een... Uh, hij is geboren als uh, Steven Fasano... En het is een uh, Belg, een DJ uit uh, Brussel, wel gekend. Um, en hij is uh, vooral bekend geworden van zijn remixen. En dan met name de remix van I Follow uh, Rivers van de Zweedse zangeresse Lieke Lee. Dat, dat is eigenlijk een beetje waar ik uh, met je van ken. Oké, okay, oké. Okay. Heb je wel eens van hem gehoord? Ik denk dat jij die. Ja, follow, follow River, die, die ken ja. ik wel. Ja, ja, zeker. Die, die, er is toen. Uh, ik, uh, je hebt die i Follow Rivers, daar is toen die remix van gemaakt, weet je nog? Mm -hmm. En dat was hij dus. Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Dus uh, ja. <laughs> Goeie. <laughs> ik, wat? Niks? Oh. Nee, ik denk dat hij wel nou, Ik denk dat ja, hij staat op nummer 5, want ik had zoiets van. Nou, het is. Uh, ja. Weet je, het is het net wel, maar ook weer net niet. Hè. Hij mist nog iets, weet je wel? Hij mist nog iets. Nou, ga, we gaan straks horen wat er gemist is. Uh, en dan uh, horen we... Ah, dat da da mag jij voor mij invullen dan. Ja, daarna nummer 4 horen we dat. Ja, ja. He He helemaal goed. Ja. The Magic Hand met You and Me. Stone shoot 'em like a build-a-house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let 'em change me. Till they cover me in daisies, daisies, daisies. Nou, zo mooi vinden aan dit nummer. Nou. Ze hebben natuurlijk in het begin hoor je echt dat nummer Decis. Ja. Yeah. En dan weet je, net, net aan het einde, de laatste, ja, wat is het, de laatste minuut ongeveer, komen ineens allemaal oude platen van haar. De okay. bekendste platen van haar, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik vind dat niet echt uh, bevorderend voor haar nummer. Nee, het heeft ook wel iets tegenstrijdigs. Het is uh, heel erg rommelig, vond ik hem. Ja. Door dat, ja. Door dat zeg maar. Ja. Hé. Hey, we hadden het er net over. Ja, waarover? Uh, uh, mijn uh, nummer vijfde match, ken je me, you and me. UME. and oké, okay, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ik zei dat, wat dat er wat aan ontbrak. Ja, klopt. En het zou jij raden voor mij wat ik daar vind aan ontbreken? Uh, ik denk de power. Een beetje meer, had, had van jou wat, meer... Wat meer pit, ja, had van jou meer pit mogen hebben. Ja, wat meer beats per minute. Beats per minute. Ja, ja, ja. ja, ja. BPM's. BPM's. Ja, nee, ja, prima. Ja, ja, ja. ja jij hebt het uitgekozen. gekozen. Ik heb het geraden. En heel goed, heel goed. Wat, wat go is oh, ja. mijn prijs? Een uh, oorwurm van Disneyland. Oh, ja. Chill. <laughs> ja. Slecht, hè? Ja, heel slecht. Oké. Okay. Um, wat doe je? Oh, je gaat hem ook echt aanzetten. Deze krijg je van mij, jongen, omdat je het goed had. Dankjewel voor dit cadeau. Goed, een mooi cadeau ook, hè? Ja, heel echt, mooi. echt. Maar waardevol ook, weet je wel? Dat is zo dankbaar cadeau om dat te geven. Hier, a smile means friendship to everyone, hier. In motion, de motor, Daar ja. ga je al. Nee, maar ik... Oké, okay. we hebben weer geduld, leuk. Ja, doe maar weer uit. Oh, heb je... Leuk, hè? Enig. Hé, hey, um, ja, ik ben helemaal de weg kwijt. Echt waar? Je zit gewoon hier en je bent niet weg. Nummer drie. Ik ga er niet eens op in. Maar ik zei dus wat meer beats per minute. En dat komt nu mooi van pas met de nummer drie. Um, want dat is namelijk DJ Snake. Dat is een uh, Franse DJ uit uh, 86. Uit uh, Parijs, notabene. En um, ja, die is uh, sinds 2009 is actief. En in ja, 2011 en 2013 heeft hij uh, wat singles uh, voor Lady Gaga geproduceerd. Maar zijn echte doorbraak kwam pas in 2014 met de nummer Turn Down for What. En um, ook datzelfde jaar 2014. Dus uh, maakte hij de remix van You Know You Like It. Van het uh, Britse duo Aluna George. En uh, dan zijn derde grote hit. Dat was samen met Major Lazer. En dat was uh, Lean On. En um, die haalde in uh, Nederland de uh, nummer één positie voor een uh, aantal weken. Dus ik denk dat dit, uh, dat dit ook wel een uh, grote DJ is. Ja. En uh, wat, je, wat je net vertelde tegen mij. Uh, over, uh, vertelde over, de, over de Olympische Spelen. Oh ja, dat, ik, ja, ik stond ervan te kijken. Ik denk, ja, heb je dus In de herfst van 2017 heeft DJ Snake een optreden om zijn thuis Parijs te promoten voor de Olympische Zomerspelen van 2024. Ja. Maar waarom 2017? Dat is, wat is dat? Zeven jaar verder. Ja, 2000, uh, op 5 augustus 2016 heeft hij het nummer uitgebracht. Ja, dat, het dat het is nummer met, uh, Encore. En Encore, ja. Ja, dat is dat album. Ja. Samen met uh, Justin Bieber ja, maar, ja, het, ja maar, maar dat geeft een tijd, hoor. Dat je nodig hebt om iets goeds te maken voor een zomerspeler. Een heleboel artiesten doen dit. Ja, maar het is niet het nummer, toch, voor de zomerspelen uh, Nee, het is niet zijn nummer, maar... Het is uh, gewoon om te promoten. Ja. Van de zomerspeler in 2024. Maar dat is dan toch zeven jaar verder. Daar denk je toch nu niet meer aan? Jawel. Ik denk er nu al niet meer aan. Ik wist het trouwens niet eens. Nee, ik wist het ook niet. Maar ja, als je er in de tijd er nog niet in zit, dan... ja Okay. Gebeurt, dan, dan ontwouw je het ook niet. Nee, en als je weinig interesseert, ontwouw je het al helemaal niet. Nee, dat is waar. Oké, okay, nou. Uh, <laughs> genoeg gelult, om zo maar te zeggen. DJ Snake dus. DJ Snake <laughs> dus. Uh, met uh, ja, een hoog aantal beats per minute. Toch? Denk Oh, trouwens. Ja, vertel. Dit is dat nummer, hè? Dit is het nummer. Ja, dat vertelde je mij. Dit is het nummer dat jij niet zo leuk vond. Oh, dat is deze, ja. Leuk. Ja, ja. leuk, hè? Ja, dat is nou, toch wel even leuk om te zeggen. Laat allemaal maar weten wat en, jullie van dit nummer vinden. Ja, ik denk ook waarom je het niet leuk vindt. Ja. Als je dit hoort, denk je gelijk aan een of andere gek hard stijlnummer. Ja, het is dus dubstep. Voor hardcore. Ah, uh, dubstep. Nee. Dieter Snake en Trust Nobody. Ja. Ja. Ja. Ja. I can trust nobody. I can trust nobody. Go! <laughs> Party, Party. ТВ nummer 2 dus uh, van deze week. Heaven on my mind van uh, Becky Hill samen met Sigala. Ja, en uh, Becky Hill, dat is uh, ja, een artiestennaam eigenlijk van uh, Rebecca Claire Hill. Zo dan. Dat je het even weet. Uh, ja. Rebecca Claire Hill. Dat is een Br Britse zangeres dus. Uh, en uh, ze werd bekend met het deelnemer aan The Voice uh, van Engeland... In 2012 en in 2014 uh, scoorde ze haar eerste hit, namelijk uh, Losing. En uh, hierop uh, volgde een uh, samenwerking met uh, Oliver Heldens en MK. En in 2016 scoorde ze een hit samen met de Noorse DJ Matoma en uh, Valse Alarm. Samen met DJ Trio uh, Medusa bracht het nummer Lose Control uit in uh, 2019. Vorig jaar dus. Ja. Nou, dat staat volgens mij dat nummer Nee, die zijn net uit de top 40 geloof ik. Maar het is ook een bekend nummertje geweest. Zeker. Op de foto ziet ze er leuk uit. Ja, dat is <laughs> ik ook. Jouw leeftijd, hè? Mijn leeftijd is namelijk uh, 26. Kijk. Ja. En hoe oud ben jij? 12. je mond. <laughs> 28, Thomas. 28. Oh, hé. Hey. Nou, nou, misschien nee. Je weet het niet, Even een mailtje sturen naar haar uh, PR. Ja, PR. Heel goed. Nee. Laten we het maar niet doen. Oh nee, wat is het? HR. PR. Nee, PR. PR, Thomas. HR is Resources, Research. Dus <laughs> Oké, okay, ik heb niks gezegd, jongens. Ik ah. moet weer die ventilator uitdoen, want het loopt weer te blazen. Oh, wat een voorbereiding weer dit. Oh, oh, oh. Ik kan ook gewoon het raam openzetten. Ja, maar dat is achter jou, dat gaat niet. Nee. Oh, dan nee, moet ik weer zitten met mijn dikke reet op dat ding. <laughs> <laughs> ik heb nog wel wat grappigs te vertellen, trouwens. Meen je? Ik had twee jaar geleden hier al, of drie, misschien al drie jaar geleden, maakte ik hier toen uh, CFM Jong Sanford natuurlijk, en er was ook van die bloedhitte buiten en dan had ik ook dat ding aangezet. En uh, ik denk, wat hoor ik nou? Ik hoor een of ander geknetter uit dat ding komen ofzo, weet je wel? Ja. Dus ik zit zo hier al radio te, kijken, of radio te maken en, ik, en, en die ventilator, dat, die, uh, dat ding, die airco, die staat achter mij natuurlijk, of die hangt achter mij. En dus ik zit zo te kijken terwijl ik aan het praten ben ik schrik me helemaal de pleur. Er zit zo'n een, een, een vleermuis zat er tussen vast in die buis. Een vleermuis? Een vleermuis, ja. En die, op een gegeven moment begon ik hier door, de, door, door die studio heen te vliegen. Ik, nou, ik wist niet hoe snel ik hier weg kon komen. Dus je had radio op een gegeven moment? Nee, nee, ik heb gewoon een lijst aangezet. <laughs> ik dacht, ja, dat gaat mij niet gebeuren dat ik zelfs gebeten wordt zo door, door, door zo'n beest. Nou, nah, dat gebeurt niet zo gauw. Maar het zijn, nou, wanger... zijn bloedzuigers, hoor. Ja, het zijn zeker bloedzuigers. <laughs> ik ken nog wel andere mensen die dat ook zijn, maar dat maakt niet uit. Dat, uh... Thanks. <laughs> ik heb het niet over jou. <laughs> nog niet. Nou, nou, nou. Nee, zo ben ik niet. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, ik maak nee. af en toe wel eens rot grappies, maar dat meen ik helemaal niet joh. Cabaret. Oh. <laughs> nummer 1. Ja, maar nummer 1 is ook een welbekende. Volgens mij heb ik die al een keer eerder uh, in de top 5 gehad, althans de artiest uh, Jonas Blue. Ken je die? Jonas Blue, ja zeker, die ken ik wel. The Perfect Stranger. Ja, Tia. Hij <laughs> <Die laughs> kent hem wel hè? Ja, ja, ja. Nee, hij is een uh, Britse DJ, uh, oftewel een producer. En producer. Dat uh, klinkt beter. Hij komt uit 89 en uh, hij maakte in 2015 een uh, diepe house versie van het Dieter uh, Festcar van Tracy Chapman. En het nummer haalde de eerste plaats in de hitlijst van Australië. Dus uh, ja, ik weet niet waarom in Australië, maar dat is tropisch natuurlijk hè? Ja, als hij daar gewoon goed is en de mensen kunnen het waarderen daar... Ja. dan komt hij daar in de nummer, op de nummer 1. Ja, en zoals jij net al zei, in de zomer van 2016... scoorde hij een wereldhit, dus met Perfect Strangers. En later dat jaar had hij nog een, ja, een klein hitje eigenlijk... met, met uh, Bij Your Slide. Side. Slide. <laughs> Slide. Side. En uh, ja, een nieuw, een nieuw succes van hem. Dat volgde dan uh, een jaar later in de zomer van 2017... Waar hij een hit uh, scoorde met het uh, nummer Mama. En uh, die heeft uh, in Nederland uh, de nummer 1 positie veroverd. Ja, het is een goede. Het is een goede artiest. En, ze, en uh, hij doet het eigenlijk pas kort. Ja. Nou ja. 2015. Ja, te, te, hij doet, te, doet het pas vijf, vijf jaar. jaar. Ja. En als je dan ziet wat hij allemaal bereikt. Ja, elke zomer dus weer een hitje. Dat is ook, het is ook een zomerartiest. Uh, dus, artiest. raad is. Nou. Het is nu net zomer. Of nou ja, net. Ja, het is net Twee zo. weken. Een week een Twee weken. Ja. Dus. Jij de denkt. Meneer weer uitgebracht. Ja, weer een nummer. En misschien in... Van 2020. Ja. Weer een zomerrit. Maar nu vanaf 2020. Ja. Want elk jaar heb je wel een nummer. Ja, precies, of, precies. Of twee nummers. Wat ook gelijk. Of twee. Heel goed eindigt. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar. Hey joh, Het is dat is een C, hè? Jij wou C op de achtergrond. Wie, ja, <laughs> uh, ja. Oh, yeah. oh, oh, oh, wat doe je nou allemaal, jongen? Je al, je Zit je al... nou allemaal reclames aan het klikken? <laughs> het is toch ongelooflijk met die man, hè? Nee, maar um, nummer 1 hebben we dus uh, Jonas Blue met uh, Naked. Naked. Ja. You only say you love me when we're naked When you're banging on my bedroom door You only say you love me when you want me When we're naked When you're laying on my bathroom floor a oh. glass shape for a figure Silhouettes send me off like a trigger God damn, I'm a man when I'm with her Got falling but I know I can't tell her She got a mind that can change with the weather She'd even need me alive if I let her Go Voor deze week. Jonas, Blue en uh, Naked. Mm -hmm. Naked. Wat denk ge... je nou? Ik dat, zei dat net, ik hè? niet naked ben. Oh, even kijken. Ik niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Hey, maar zomer Ja. Nou, nou, ik ik hij ah, ah, komt er wel in. Hij, hij komt wel hij, in uh, top 10, hoor, denk ik. Hij komt wel in de hitlijsten, maar ik denk ja. niet dat die echt heel hoog gaat eindigen. Dat nee? is mijn mening, dat denk ik. Nou, ja. ik weet het ook niet. Ik denk dat wel dat hij inderdaad erin komt, maar ik denk een beetje rond de middenmoot. Dat denk ik ook. Maar ja, het kan heel raar gaan. Ja, nee, ja dat, dat zeker. Soms, soms komen nummers in een top 40 en we uh, denken van, hoe in hemelsnaam is dat mogelijk? <laughs> ja. Ik ja. denk van, nou... Nah. Weet je, wat een ik is het nummer ik, eigenlijk? Ik vrees mijn schoen, ja. ik ik schoen op als dat nummer van DJ Snake in, uh, in de top 40 terecht komt. Gaan we een wetje leggen? Nee, doe maar niet. Het <lacht> zou wel weer gebeuren. Ja, ja, ja, ja. het is DJ Snake, hè? Dus. Ja, joh. Naam, hè? Hij gaat zo als een. Nou, La maar. Ja. Wacht, wat wil je zeggen? Nee, niks. We gaan uh, denk ik een race doen. Oh ja? Jazeker. Is dat zo? Dan moet ik even kijken. Oh ja, race mee. Komt-ie, hè? Komt-ie. Ja, er is een beetje. Op uh, nummer 5 had ik uh, The Matcheken met uh, You and Me. Op nummer 4 had ik Daisy's van Katy Perry. En dan op uh, nummer 3. Ja, voor Patrick uh, een niet zo uh, geliefd plaatje. Maar komt wel in de top 40. Dietje Snake met Trust Nobody. Niks te zijn. Ja, echt wel. Oh. Op nummer 2 had ik uh, Heaven on My Mind van uh, Becky Hill samen met Sigala. Ja, en dan uh, zijn we er alweer aangekomen. Nummer ja, naakt. Oh, ja. Uh, naked. Klinkt <laughs> Van, als Klinkt als twee worden. Ah, oh, nee. Uh, naked, Jonas Blue, met, samen met Max. Ja. Dus uh, ja, hey. dat was mijn top 5. Uh, over, over een. Ja. Nee, ja. nee, nee, wat wil je nee, gaan nee, zeggen? Nee, uh, ik heb nog een klein beetje. Oh, over, heb een over muziek. Uh, wist je, het muziek heeft hetzelfde effect op de hersenen als drugs. Eten en seks. Dat zeggen de wetenschappers... Drugs? Van, ja, ook. Hetzelfde. Maar luister even. Dat zeggen de wetenschappers van McGill, de university. Oh. Uh, wanneer je naar de favoriete muziek luistert, komt een uh, dopamine vrij. Yeah. Uh, dat is dezelfde stof als er wordt aangemaakt... Als dat onder invloed van drugs, seks en tijdens het eten van je favoriete eten. Ja, maar het ligt er natuurlijk wel aan hoeveel ervan wordt aangemaakt. Want als jij dat nummer van dat DJ gaat... Snake hoort, dan uh, wordt er denk ik geen dopamine nee. aangemaakt bij jou, hoor. Er, er, er staat nummers wat het leuk vindt. is. Weet ja, je, waar, waar je van houdt. Maar daarom zeg ik... Ja, door dat liedje van DJ Snake, nee, dan moet je niet in de, nee, de tekst gaan. Nee, dan heb je uh, net een lekker nummer gehad, wat bij ons ook meestal gebeurt. Vaak zat. Ja, dan heb je net een lekker nummer gehad en dan komt ineens zo'n dipnummer, weet je wel. Ja. Nou, dan is je dopamine weer weg, hoor. Dat denk ik ook, maar ja, het wordt aangemaakt. Ja, ja, ja dat, zal, e dat e zal best. Een weetje. Ja, leuk weetje. Ik heb dus... straks nog eentje, maar dat gaan we daar Oh, dat gaan we nog even bewaren. Ja, die bewaren ja, we, we. hebben nog even. maar tien minuutjes, hè? Ja, dat is waar. Zullen we eerst nog even dual doen? Oh, oh oké. Okay. Dual Doe een duolippetje. Do een uh, physicaletje. Doe dan nou maar. Oké, een lippen met physical.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 To your love. I'm you up to down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm you up to down, down, down, What, sorry, just quickly. What if it's? Da da da uh, da da da da uh, da uh, down down. down.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 Down. Down, down. Easy. I'll you want. And Keep Medusa en peace of your heart. Ja, uh, het zit er bijna op. Maar ja. jij had nog een dingetje? Ik had nog een. Huh? Ja. Ja. Ik had nog een, ding, ik had <laughs> ja. een dingetje. Ja, uh, planten kunnen sneller groeien wanneer deze naar muziek luisteren. Serieus? Ja. Wil je je plantjes een plezier doen? Zet dan muziek, een muziekje op. Uh, er zijn vele onderzoeken waaruit blijkt dat muziek de groei van de plant kan versnellen. Oké. Okay. Let op: planten zijn nogal kieskeurig. Dus uitzoeken blijkt dat je uh, planten, be beethoven of kompin meer. Of, of, huh? Ja, een viool van 45 miljoen. <laughs> kan waarderen de, dan een nummertje van Snoop Dogg. <laughs> da, da da da da Dus beter uh, Beethoven dan Snoop Dogg. Ja, ja, precies. Dus meer klassieke muziek dan rapmuziek. Dat is een beetje rustig ja, ja, en ja. mooie. Ik ben geen plant, hè? Ik ben geen plant, dus ik hou er ook niet zoveel nee, van. Uh, maar je bent niet klein ik hou wel van muziek. Ik groei beter op goede muziek dan op Beethoven. Ja, dus niet van DJ Snake? Uh, nee, daar krimp ik wel van. Ja. Ja, ja, ja ik zag het al. Ik denk nou... Uh. Ik kroop een beetje onder die tafel, om koptelefoon af. Muziek, ja, ja, ja. geluid uit. Uh, Toch wat? maar op mijn telefoontje gaan zitten. <lacht> nou, zit nu al bast op mijn scherm, dus... Word je er zo agressief van? Ja, ik ging op mijn telefoon zitten. <lacht> Zo slecht. Ja, dat weet ik. Echt, oh, ongekend. Had je anders verwacht van me dan? Nou, wel ik, iets heb hoger. Me, ik heb me vandaag wel ingehouden. Tijdens ah, de uitzending? Qua slechte grappen. Ja, slechte grappen wel, maar ja. qua uitspraken? Nee, oké. Okay. Nou, ik kan af en toe wel een beetje verkeerde dingen zeggen. Af en toe. <lacht> maar dat maakt niet uit. Ik meen er niks van. Het is allemaal cabaret. Cabaret, ja, ja. Cabaret, ja, ja, ja. dat is het met een korreltje zout nemen, joh. Korreltje met, of, met, zout. Of, met een, of met een hele hand zout. Hele hand? Wat <laughs> nog mee? Ik denk dat je ons programma beter gewoon uh, met een... Uh, nee, wat, ja. Niet alles wat we zeggen is onzin, hè? Nee, dat is waar. We hebben ook nog enigszins nog wel wat... Uh, Mijn wat... weetjes die ik net... Uh, ja, dat maar. is hoog. Heb je er nog eentje? Ik bedoel, die mina, dan moet ik weer gaan zoeken. Zoeken? Jij weet, jij weet dat toch gewoon? Ja, nee, niet. Zijn het zijn toch weetjes, dan hoor je dat... <laughs> ja, weetjes die we niet weten en we heel graag willen doen. Het nummer Jingle Bells werd eigenlijk geschreven voor Thanksgiving. Voor Thanksgiving? Ja, niet voor kerst. Oké. Okay. Het heeft wel iets, kerst. Ja, nou ja. Het zou allemaal wel. Het zou wel. Dit was nog een beetje... Ik heb een, een labtekst, maar dat is een beetje onzin. Onzin. en <laughs> ja. Een bacteriële pas. <laughs> Oké, okay, ja, dan moet ik nu elke keer... We hebben dus een reclame dingetje dat in het nieuws komt af en toe. Zodat je, dat is dan reclame dat je een antibacteriële pas moet aanvragen vanwege corona. Nou, dat is natuurlijk onzin. Maar dat wordt dan zo mooi gezegd. Dat, blijft, dat is net een oorworm. Ja, Voor jou wel. Ik, oh ja. ik vergeet het elke uitzending weer. Onzin. <laughs> nou, oké. Okay, um, genoeg geluld. Hé, hey, het zit erop. Ja, het ging weer uh, goed. Ging ging het, het was leuk en uh, gezellig. En uh, zo gezellig dat ik volgende week gewoon niet kom. Nee, dat is zo. <laughs> misschien wordt het dan een goede uitzending. Ja, misschien wel, ja. En dan wordt het niet meer zoveel. Uh... <tomstiging> Slapgelul. Tongbrekers. <tomstiging> Fijne <I'm the> avond. <tomstiging> Yo daro te, mi daro te, yo daro te, pa pa pa ro, mi pa pa pa ro, pa pa pa ro, mi pa pa pa ro, pa pa pa ro, mi pa pa pa